Banias is een van de vele plaatsen in Syrië... waar de laatste weken wordt gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. In Amsterdam en Den Haag is vandaag tegen de bewind in Syrië gedemonstreerd... maar daar kwamen maar weinig mensen op dagen. In de hoofdstad van Tunesië heeft de interimregering een avondklok ingesteld... nadat protesten in Tunis weer waren opgeleid. Tunesiërs zijn kwaad over het harde optreden tegen betogers eerder deze week... en eisen het vertrek van de interimregering. De betogers zijn bang dat de interimregering zich niet aan zijn belofte houdt om op korte termijn democratie in te voeren. De staatstelevisie meldde dat tot vijf uur morgenochtend niemand in de hoofdstad de straat op mag. Half februari werd een einde gemaakt aan de avondklok die in het hele land was ingesteld tijdens de opstand tegen dictator Ben Ali. Die opstand begon half december. In juli zijn er in Tunesië verkiezingen. Daarna moet er zo snel mogelijk een nieuwe grondwet komen.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 Het festival wilde de twee regisseurs eren met de vertoning van de films die zij vlak voor hun gevangenschap maakten. Van Panahi wordt de film This is not a film vertoond, waarin hij de dag filmt dat hij op zijn vonnis wacht. Razulov vertelt, uh, vertelt in zijn speelfilm Goodbye over een Iraanse advocaat die tevergeefs een uitreisvisum probeert te bemachtigen. Het filmfestival in Cannes begint woensdag en duurt tot en met 22 mei. De openingsfilm is Midnight in Paris van Woody Allen. Het weer. Het koelt geleidelijk af. Morgen opnieuw zonnig en warm. Maar het wordt dan zo'n 23 graden bij een matige zuidoostenwind. In de middag neemt vanuit het westen de kans op een onweersbui toe. Na morgen veel zon, maar ook een enkele bui. Het wordt iets minder warm. Tot zover het NOS Journaal. AW verkeersinformatie. Er zijn twee files. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Urmond en Born 4 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Afrit Kastrikum en Akersloot 2 kilometer ook door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Voor hetzelfde geld heeft u een parketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van ah. Radio en TV. Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Goedenavond. Vandaag werd in Paleis Het Lode tentoonstelling Maxima 10 jaar in Nederland geopend. Kledingstukken, foto's en films van deze aantrekkelijke en populaire koninklijke mevrouw. Maxima's grootste zorg was dat deze expositie... geen verheerlijking van haar persoon mocht opleveren. En bij die koninklijke zorg kan ik mij iets voorstellen. Dan ben je nog geen 39 jaar... en dan wordt er al een expositie over je kleding, je uiterlijk... en je verschijning in het openbaar georganiseerd. Het is moeilijk eenvoudig te blijven als je zo populair bent als zij. Maxima, sterkte. Summertime, Goedenavond, welkom bij het oog. Uh, nogmaals goedenavond. Een van de meest gecoverde nummers uit de muziekgeschiedenis, Summertime. En die zomer die houden we vanavond in dit oog in de muziekkeuze levend. Uh, opnieuw een warme nacht en lakentjes dus los om u heen, zou ik zeggen. En dan informatie. Gisteren was er hoog beraad... over de financiële sores van Griekenland. Waarom deed Nederland niet aan het hoge beraad mee? En waar kwam gisteren het gerucht vandaan... dat Griekenland uit de eurozone zou stappen? Duits-correspondent Annette Bierschol en Brusselse correspondent Frans Bogaert lichten het in dit oog toe. En dan naar een onderzoeksmissie. Nederland, België en Luxemburg willen een onderzoeksmissie... naar het Libische Benghazi sturen. Wat kan zo'n missie nog opleveren? Ik vraag het NOS-journalist Lex Runderkamp. Hij was... Wekenlang in Benghazi en oud-diplomaat Koos van Dam. En dan werpen we in dit oog een oog op Azië. Op de Filipijnse bokser Manny Pacquiao... die vannacht om vier uur om de wereldtitel Weltergewicht gaat boksen. En we mikken het oog op Japan, op de Japanse tekenfilmkunst Manga... die dit weekend op een festival in Almelo centraal staat. En om vijf voor twaalf... Daar denk ik met Jeffrey Pondaag, de vandaag overleden, laatste overlevende van de Nederlandse militaire politionele actie in december 1947 tegen het Javaanse dorp Ravagede. Maar we gaan nu eerst naar het nieuws van vandaag. Is het is toch een fantastisch weer. Hè? Zaterdag 7 mei. Zeker, Stef. Ja, lekker weer. Ja, begin mei en de zomer lijkt echt al begonnen. Nederland was vandaag even het warmste plekje van Europa. Een echte, niks aan de hand dag dus. Maar terwijl wij lagen te zonnen of een rozeetje zaten te drinken op het terras... daalde de euro 1% in waarde ten opzichte van de dollar. Er waren geruchten dat Griekenland uit de euro wilde stappen. En premier Papandreou sprak dat tegen. De Grieken hebben zo'n scenario echt nooit serieus overwogen. Fysica, canena, scenario. Pari. Wel was er gisteravond in Luxemburg Europees topberaad... over de financiële positie van Griekenland. Mogelijk heeft het land meer steun nodig dan de 110 miljard die al waren toegezegd. De Griekse premier benadrukt dat het land en de euro vooral rust met met rust gebaat zijn. Het dictatoriaal bewind in Syrië lijkt erop gebrand om voor eens en altijd af te rekenen met de opstandelingen. Het leger zou de stad Banias met tanks en binnengetrokken, en voor de kust varen schepen van de marine. Bewoners melden hevige beschietingen, maar het is moeilijk in te schatten hoe de situatie werkelijk is, want het land van president Assad laat geen journalisten binnen. Het is dan ook onduidelijk hoeveel doden en hoeveel gewonden er zijn gevallen. De VN die staat te trappelen om humanitaire hulp aan de zwaar getroffen bevolking te verlenen, zegt secretaris-generaal Ban Ki Moon. Maar zolang Assad geweld blijft gebruiken, kan zijn organisatie weinig ondernemen. Hij heeft de emergency rule, maar hij moet met en beslissende maatregelen voordat het te laat is. Too late. Ja, en dan Spanje, daar is de golflegende Severiano Balesteros overleden. Balesteros had een hersentumor in de jaren 70 en 80. Leek Ballesteros onverslaanbaar. Dat leverde komische momenten op in de kleedkamers. Herinnert deze CNN sportverslaggever zich nog. He joked to me when we met a few years ago that he used to walk into the locker room and he'd hear all the uh, all his fellow players saying, here comes the Spaniard to take all of our money. Ja, prachtig weer dus bij ons en ook droog. Dat zouden de bewoners langs de Mississippi ook wel willen. This is much water I've seen on this river in 60 years cause I'm 60 years old. U hoort het, in 60 jaar is de langste rivier van de wereld niet zo breed geweest. De mensen die op de kaders wonen maken zich voor de zekerheid maar uit de voeten. Nee, dan hier in Nederland. Kunt u zich nog herinneren wanneer het laatste regenbuitje viel? Boeren beginnen al voorzichtig te klagen. Maar nou, ik vermoed dat het wel met de 14 dag moet gaan regenen. Want ik denk dat als het dor en droog wordt. dan komt er misschien wel voergebrek. Ja, het moet ook niet te lang duren, natuurlijk. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan was er nog een nieuwtje. De Verenigde Staten die gaven vanavond vijf filmpjes vrij. waarop Osama Bin Laden te zien zou zijn. Er zouden getuigen zijn van Bin Laden die naar zichzelf kijkt. Bin Laden die zich verspreekt tijdens het opnemen van een videoboodschap... en Bin Laden die zich van zijn ijdele kant toont met een zwartgeverfde baard. Maarten van Rossum, Amerika-deskundige, hij zag de filmpjes vanavond ook. Goedenavond, Maarten. Goedenavond. Was u onder de indruk? Nee, het zijn hele melige filmpjes. Ja, dat zeker. Waarom gaven de Amerikanen, denkt u, de deze beelden vrij? Nou, ik denk aan om nog eens te demonstreren dat ze daar geweest zijn... en dat ze die, dat materiaal in beslag hebben genomen... En ik denk ook wel een beetje om, om uh, imago-schade uh, toe te brengen. In de zin dat uh, ja, hier hebben wij de satanische leider van, van het wereldterrorisme. En die zien we eigenlijk uh, ja, met een dekentje om de schouders en een, een, een hoogsteigenaardig petje op. Zit hij te kijken met een grijze baard naar zichzelf. Waarbij die uh, duidelijk knikt van zo, dat heb ik weer eens even heel erg mooi gezegd. Ja. En dat Natuurlijk een, een heel ongelukkig contrast met eh, andere elementen in dat filmpje... waar je dus ziet inderdaad dat hij die, die baard pikzwart eh, heeft geverfd... en ja. dat hij een, een enorm fijn een nieuw petje heeft opgezet en zo. Wat ja. mij en opviel in het dat filmpje... Ja. Maar wat mij opviel in het filmpje... is dat hij op dezelfde manier aan zijn baard zit te plukken... als Saddam Hussein in een van de laatste filmpjes over hem. Voor dan om eraan te plukken, want verder <laughs> heb iedereen er zak aan natuurlijk. Nou, maar even serieus, wat schieten we met deze filmpjes meer op... dan dat we nu weten dat Osama toch ook een ijdele kant heeft? Ja, dat het een heel groot mens is die ja. daar een beetje sukkelig naar zichzelf zit te kijken. Ja, wat schieten we dat er mee meer op? Wat betrekkelijk gemengd genoeg is natuurlijk. Ik, ik denk niet dat we daar verder veel mee opschieten en dat het hele beperkte bedoelingen heeft dat dit materiaal naar buiten is gebracht. Ja, laatste vraag. Uh, denk jij dat uh, zijn aanhangers nu niet meer, nu wat minder tegen hem op zullen kijken... na deze ontluisterende ja, beelden? Dat, dat is een probleem, maar ik ben geen aanhanger. Dus dan weet je ook niet precies wat voor wonderlijke emoties... mensen daarbij hebben. Ja. Maar ja, als ze een soort iconische voorstelling van hem had... als een soort van moderne heilige... dan zijn misschien die beelden met dat dekentje... en dat, dat halfgare winterpetje... dat zou wel schokkend kunnen zijn. Ja. Maarten van Rossum, dank u wel voor deze korte toelichting.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 Op deze prachtig mooie dag? is Ik wiet ze gedag het red, maar ik wil weer runnen. Met een kop vol zonlicht, naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooi. Ja, een prachtig mooie dag van Daniel Lorus. komt ook van zijn nieuwe album Houd Moed. 21 minuten over 11 en we gaan het over geheim beraad op hoog Europees niveau hebben. Het ging gisteren over de financiële sores van Griekenland. De ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje... ontmoetten elkaar in Luxemburg. En ze namen niet de moeite om Jan Kees de Jager van Nederland uit te nodigen. Nou, Frans Boogaert is AD-correspondent in Brussel. Frans, hoe zit dat met die vergadering? En waarom zo'n ge select gezelschap? Ja, formeel was het een, een nabespreking van de G20-leden uit de eurozone. En nee. uh, dat, daar zitten die vier landen bij die je noemde. En uh, Nederland zit daar sinds een tijdje niet meer bij. Dus uh, wij zijn nog steeds bezig om ons binnen die G20 in te vechten. En dat, uh, dat lukt de laatste tijd wat minder. Ja. Uh, en dus waren we hier ook niet uitgenodigd. Nee, ja. dat klopt. Maar zou het zo kunnen zijn dat uh, grote Europese landen allerlei afspraken met Griekenland maken... over die herstructurering van die enorme staatsschuld... en dat Nederland straks voor voldongen feiten wordt geplaatst? Nee, dat kan in elk geval niet. Er is uh, half mei alweer een uh, vergadering van de Eurogroep... en uh, aansluitend van de Europese ministers van Financiën van heel Europa. Uh, zoals elke maand. Uh, en daar worden de besluiten genomen en niet op dit soort uh, onderontjes... Uh, wat ik ervan begrijp zijn er ook helemaal geen besluiten genomen, want er is een heel korte verklaring uitgegaan eigenlijk uh, waarin gezegd wordt dat Griekenland zeker niet de eurozone zal ja. uh, verlaten en ook dat er geen sprake is van een schuldherschikking. Nee. Oké okay, en dus uh, het was, ze hebben gewoon Jan Kees de Jager per ongeluk even niet uitgenodigd want het was informeel overleg, dat was het. Verder geen probleem. Nou ja, omdat wij niet bij die G20 zitten, hè? dus uh, dat, dat was de formele reden dat Nederland uh, hier ook niet voor uitgenodigd was. Ja. Okay. Dan even over de geruchten die gisteren door Der Spiegel... Duitse tijdschrift in de wereld zijn gebracht. Het waren geruchten, maar toch, ik stel de vraag eventjes... gerucht zou zijn dat Griekenland uit de eurozone wilde stappen... en eigenlijk terug zou willen keren naar de drachme. Het werd meteen ontkend, maar komt zo'n artikel hard aan in Europese kringen? Nou ja, het daakt van tijd tot tijd op. Maar er is door ontzettend veel economen al uitgelegd... dat het eigenlijk helemaal niet kan. En dat het de kwalen in Griekenland alleen maar zou verergeren... He, want stel dat ze dan de euro inderdaad voor, voor de drachme inwisselen... dat betekent dat ze veel meer economische vrijheid hebben... dat ze met hun economie uh, meer kunnen doen uh, dan ze nu uh, zelf kunnen besluiten... omdat ja, ze lopen nu aan de leiband van Europa lopen. Maar dat betekent ook dat ze met een, een, een zwakke munt, he, die drachme... Uh, die enorme schuld uh, in, in harde euro's moeten terugbetalen. En dat wordt dan nog veel en veel moeilijker dan het nu al is. Dus het is dus... een loos gerucht, dat is de conclusie. Ja, ik, ik kan me dit niet voorstellen. Nee, dan gaan we dus je... over... oh, daarom wil ik even doorpraten, Frans, dank je wel. Voor... Tot zover vanuit uh, Brussel. Ik praat even door met Annette Bierschel, Duitse radiocorrespondent in Nederland. Je werkt voor de uh, WDR, West-Dordtje Rundfunk, Annette. Uh, Der Spiegel, brengt dat gerucht gisteren in de wereld? Ik zeg met opzet gerucht. Dat is toch een blad met een grote reputatie? Ja, dat is absoluut een uh, blad met, met, met een grote reputatie. Ik heb maar goed bekeken wat, uh, wat ze eigenlijk voor bronnen uh, aangeven. En zij ze zeggen dus dat ze een, uh, over een uh, document beschikken van hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën in Duitsland. Waar dus inderdaad dat scenario werd doorgespeeld. En, en daarvan uit wordt gegaan wat uh, als Griekenland echt besluit uh, uit de. Euro te stappen en de muntunie te verlaten, Aha, het is dus, dus wat als het is een scenario. Wat zou is, er kunnen gebeuren als ja, en uh, maar toch oh. met een uh, ja, met een serieuze inslag, dus dat dat er inderdaad uh, daarover gedacht wordt, of tenminste iemand in Griekenland daarover denkt. Dat is allemaal een beetje wagen. Maar wie is maar, iemand dan in Griekenland? Want als je dan zo'n zorgvuldig word, word niet... Duits tijdschrift bent een, he, een journalistiek van hoog niveau, dan moeten die bronnen toch onomstreden zijn. Ja, ik vind het, dat vind ik ook uh, behoorlijk tegenvallen. Uh, dat, dat dus, uh, en dat zie je, moet ik wel toegeven, het is een blad met, met een grote reputatie, ook een uh, grote geschiedenis, die, die heel veel affaires heeft uh, onthuld. Maar in dit geval, uh, en dat zie je, heb je al in de afgelopen tijd ook vaker gezien, dat ze dan de bronnen niet noemen. Dat dan ge, gesproken wordt over, over kringen of, of zoiets. En in dit geval wordt dus niet duidelijk gezegd uh, ja, wie zegt dat dan in Griekenland? Ja, ja, en... En, en wat is de basis? Maar ik wil nog een ander punt noemen, ja? die dus in het voordeel speelde van de Spiegel. De uh, Spiegel dat was uh, een, een gigantische communicatieblunder... vanuit uh, uh, verschillende uh, uh, ministeries en landen... die, die gisterenavond dus in Luxemburg bij dat uh, geheim beraad waren. Die ja. hebben namelijk allemaal de hele dag toen de Spiegel met zijn verhaal kwam... gedementeerd gedem uh, dat er überhaupt een beraad was... Dus, uh, en zo kreeg natuurlijk het bericht van de Spiegel, en dat was gisteren Spiegel Online, dus het was uh, op het internet, ja. kreeg het een extra lading. En dat okay. waren die twee dingen eigenlijk. Die nee, je, die, maar goed, maar toch dat, kun je zeggen, nu alles ontkend wordt in Europese kringen, en nu de Grieken het allemaal ontkennen, kun je toch concluderen, de Spiegel heeft de plank gisteren enorm misgeslagen. Nou, dat uh, moet natuurlijk, dat valt nog te bezien. Want daar is al heel veel ontkend, ook in de hele uh, economische crisis. Dus, uh, nou ja, dat is mijn persoonlijke opvatting, wat er allemaal ontkend werd. Wie, uh, nou ja, Merkel die dan eerst zei, nou, we gaan absoluut de uh, noodfonds uh, niet verhogen. En ja, even later gebeurde het toch. Het is uh, natuurlijk ook een vrij sensitieve kwestie. Dat ja. weten we allemaal. We weten dat de financiële markten uh, heel uh, zien echt te reageren, dus zij moeten er heel voorzichtig mee omgaan. Um, maar vanuit het verhaal, uit het daar nu ligt, van, van Der Spiegel... kun je niet ja. zeggen, daar ligt een papier vanuit Griekenland... en daar is een, een, een handtekening eronder en die zegt ja. dat... en wij gaan nu uitstappen, dat absoluut, dat, tenminste, dat die, uh, ligt er niet. Oké, okay, dan nog even kort over het profiel van dat blad, de Spiegel... met natuurlijk ook een uh, inmiddels veelgelezen internetsite... Hoe zou jij het profiel van Deer Spiegel, de moderne Deer Spiegel, typeren? Ja, uitgaan van de, van de geschiedenis. Hè. Wat, ik, wat ik eerder zei, dat het absoluut eh, ook een machtfactor was. Altijd al, ja. Altijd al. Eh, zeker als, als maandag eh, komt het blad dus uit. En dat, eh, ja, zondag werd al bekend. Ja, wat staat, eh, wat is de titelstory? En dat was absoluut, eh, ja, dat, dat was mening eh, bepalend. Eh, ja. En ook politiek bepalend. Komt wat is de oplage dat, eh, ongeveer? Eh, rond een miljoen. Echt rond een miljoen? Rond een miljoen. Nog? En heeft die redactie ja. nog altijd die enorme uh, reputatie van degelijke research, veel mensen op een verhaal, feiten altijd goed gecheckt. Is dat nog steeds kwaliteitsjournalistiek? Ja, dat, heb, dat hebben ze wel, maar, dan komt het maar, uh, dat is in de afgelopen jaar is de kritiek weer, weer groter geworden, dat ook gezegd wordt, uh, de Spiegel gaat te veel en te, uh, de kijkt te veel en wordt, wordt te po, uh, populair, Ja, ik wil het woord populistisch niet noemen, want dat is het ook niet, maar te populair en kijkt te, te, te, te zeer naar de grote massa en uh, is minder nauwkeurig met bronnen en, en goed checken wat ze eigenlijk voor een verhaal hebben. Dus die kritiek is in de laatste jaren wel duidelijker geworden. En je hebt natuurlijk ook heel veel andere media en de concurrentie is ontzettend groot. En je hebt ja, qua dagbladen is dan de Zuid-Duitse Zeitung, die is absoluut ook een, uh, ja, een, een, een leidinggevend en richtinggevend blad uh, in, in Duitsland. En je hebt heel veel internetmedia. Uh, dat de Spiegel dus de dus, invloed uh, neemt ietsje af? Ja, de invloed neemt af. Ja. En dan misschien is dat onder die, uh, ja, onder die marktgegevens... dat de Spiegel dus ook uh, niet meer zo uh, ja, die machtfactor is... en ja. niet meer zo goed uh, checkt alles uh, wat, wat ze vroeger dan wel hebben gedaan. Nou, Het is dus, uh, heel goed om op deze avond met al die geruchten van gisteren... en uh, de ontkende en ontzenuwde geruchten van vandaag... om jou even te horen ter toelichting op de reputatie van de Spiegel. Annette Bierschul, dankjewel. Flirting with the Sun, Giovanca. een nummer van vorig jaar maart 2010. Flirting with the Sun, morgen opnieuw. Ja, Nederland wil op korte termijn met België en Luxemburg... een fact-finding mission naar Benghazi sturen. Het bolwerk van de Libische rebellen. Zo hopen de drie landen een goed beeld te krijgen van die Nationale Overgangsraad, die het in Libië mogelijk na het, het Gaddafi-bewind voor het zeggen krijgt. Nou, iemand die veel van dergelijke missies weet is oud-ambassadeur Koos van Dam. Goedenavond, meneer Van Dam. Goedenavond. Welke ervaring heeft u zelf op dit gebied eigenlijk? Ik ben vroeger met onze minister van Buitenlandse Zaken, dat was toen nog minister van Herklaus, eh, die op dat moment het voorzitterschap had van de Europese Unie, toen nog anders geheten. Uh, naar zo'n vijftiental Arabische landen gegaan... plus Israël, plus de PLO... en een aantal religieuze leiders in Jeruzalem... om precies tot het, en de Arabische Liga... om in het grootste detail te kunnen uitzoeken... Ja. wat nu de diverse opinies waren... wat de mogelijkheden waren voor de oplossing van vrede. En we hebben dus al die landen en groepen afzonderlijk bezocht. En dat uiteindelijk... Uh, ...samengevat in een uh, rapport voor de Europese Raad in Luxemburg. Ja. En daar hebben de regeringsleiders zeg maar, dat allemaal besproken. Nou, dat was uh, vrede in het Midden-Oosten. Uh, je kunt zeggen geen succesvolle missie dus? Uh, geen succesvolle missie. Als je denkt hoeveel settlements de Israëli's nadien nog gebouwd hebben... Ja. Uh, ...heeft het helemaal niets uitgemaakt. Maar ja, we wilden alles proberen om een bijdrage te leveren... ...tot, ja. het, tot het bereiken van vrede. Ja. Nadien is men meer nog gaan praten over een proces dan over vrede zelf. Hmm. Maar eh, het van belang is bij zo'n fact-finding mission... dat je het niet uit de tweede of derde hand hebt wat de partijen vinden... maar dat je dat rechtstreeks eh, bespreekt. Precies, en dan is dus de vraag hoe je zoiets gaat aanpakken. Dat bespreek ik met u, maar natuurlijk ook met onze collega... en was verslaggever Lex Runderkamp. Goedenavond, Lex. Goedenavond. Ja, je was langere tijd in Benghazi, hè? wekenlang... Drie weken lang ben ik er geweest, ja. ja nou, toen was het al een komen en gaan, volgens mij, van internationale missies. Ja, in de tijd dat ik er zat, uh, heb ik de Amerikanen al binnen zien komen. Chris Stevens, de Britten met een diplomaat. Chris Prentice, de Fransen, <coughs> Antoine Sivan. En de Europese Unie had ook al een, een fact-finding missie rondlopen. Ja, kon jij zeker, nou... Ja? Nou ja, zeker die Amerikanen. Dat was toch wel echt een diplomatiek zwaargewicht, hoor. Die Stevens, een man die twintig jaar lang in die regio al werkte. Die Arabisch spreekt. Uh, en die, die officieel niet te spreken was... maar hij vertelde in ieder geval dat hij op zoek was... naar die machtsverhoudingen binnen die, binnen die mogelijke nieuwe regering. Ja. Een grote vraag is natuurlijk hoe die missies te werk gaan. Ik, ik neem Bengazi even. Daar hangt, zeg ik het goed, een licht anarchistische sfeer... om het zacht uit te drukken. bestuur is nog niet adequaat georganiseerd. Uh, ja, ik denk dat het inmiddels al een beetje vorm begint te krijgen. Maar zeker in, in de periode dat ik daar zat... dat is tot een week of twee geleden... Ja. Uh, ja, het is gewoon... Er is, er is een gebied waar geen regering, zeg maar, was. Want ja. Gaddafi reageerde natuurlijk vanuit, uh, vanuit uh, Tripoli. En daar wordt alles opnieuw uitgevonden. Ja. En daar zijn juist die buitenlandse diplomaten... Voor, de, voor, voor die opstandelingen ontzettend interessant. Want de ene heeft vliegtuigen en de andere heeft bommen... en de volgende heeft uh, een, een, een mobiele telefoons, zal ik maar zeggen. Had jij, kreeg, kreeg jij een indruk hoe die Amerikaanse... Uh, Stevens, zei jij, die Amerikaanse diplomaat te werk ging in Benghazi? Ja, om te beginnen... Ze blijven buiten beeld. Als je een interview met ze wil, wil wat ik graag wil... moet je dat echt via uh, Washington regelen. Uh, ze, ze blijven echt helemaal op de achtergrond... Uh, en, en ja, hoe gaan ze te werk? Ze hebben zoveel te bieden, al die diplomaten, dat, dat het, het is vrij, moeilijk, vrij makkelijk bedoel ik, om binnen te komen bij allerlei mensen binnen die opstandelingenregering, uh, noem ik ze maar even. Uh, maar ja, goed, het is ontzettend moeilijk om precies te, om te weten, hè, spreek ik met de, met de goede? Precies, dan ga Amerikaan, nou, daar de Amerikaan ik legt... Stap nemen, ja. meneer Koos van Dam. Ja, u bent er nog, natuurlijk. Ja, ja, ik ben er nog. Vertel u dan eens, hoe pak je dat aan? Hoe kom je erachter dat je met de juiste mensen en de juiste informanten spreekt? Nou, dat is heel moeilijk, want van een deel weet je dus wie ze zijn. Dat zijn oud-Gaddafi-mensen, hele prominente zelfs. Ja. Uh, en die hebben zich plotseling veranderd. Dus dan moet je kijken of dat geloofwaardig is. Ja en al die andere mensen, die op er was in, in uh, Libië wel oppositie, maar die was helemaal niet bekend. Dat was uh, ondergronds. Dus dat is allemaal plotseling boven bovengekomen. Spontaan deels. Dus je weet eigenlijk helemaal nauw, nauwelijks met wie je te doen hebt, wie het wie, wie vertegenwoordigt. En in feite is het denk ik ook voor een deel gokken of, of ja, een beetje aftasten. Van wat gaan die mensen nu doen als ze eenmaal de macht zouden hebben? Want maar dat is een gokken. grote vraag. Maar dus ook gokken op de mate van betrouwbaarheid van je gesprekspartner, bedoelt u dat? Dat denk ik ja, want uh, bijvoorbeeld uh, iemand die uh, 40 jaar met Gaddafi heeft samengewerkt... Uh, een grote vertrouwing van hem was, uh, in ieder geval de minister van uh, Binnenlandse Zaken... Uh, en eh, laat ook de minister van Justitie, ja, hoe, in hoeverre zijn dat nou plotseling betrouwbare mensen? We, eh, in hoe, hoe geloofwaardig zijn zij als zij dus jarenlang onderdeel waren van het regime? Maar ja, als je geen andere gesprekspartners hebt, je moet roeien met de riemen die je hebt. Maar dat zijn mensen die zijn nog relatief bekenden als ja. persoon. Ja. Maar andere, nauwelijks eigenlijk. Dus het is, eh, en, en ze kunnen zich natuurlijk anders gaan opstellen als ze eenmaal de macht hebben. Ook dat nog. Ik ga naar Lex terug. Even Lex, die, die rebellen in bagazie. Jij hebt ze dus meegemaakt met die Amerikaanse diplomaten over de vloer. Nou komt er een fact-finding mission van Nederland, België en Luxemburg. Zitten ze daar nou op te wachten? Zitten ze daar op te wachten? Uh, nou, ik denk dat Nederland... Uh, wel wat te bieden heeft. Uh, Wij zijn ontzettend goed in, uh, in het afluisteren van oorlogsgebieden... Uh, met onze onderzeeboten. Dus informatie kun je bij ons zeker uit die regio van nu Libië waarschijnlijk krijgen. Ik weet niet of dat, hoe actief dat wordt ingezet... maar dat zou interessant zijn voor die opstandelingen. En vergeet even niet de hele andere kant van dit verhaal. Olie, Nederland is natuurlijk erg verbonden bijvoorbeeld met Shell... Uh, en die opstandelingen uh, uh, zitten bovenop de grootste olievoorraden van Libië. Zijn ongeveer de achtste leverancier ter wereld, geloof ik zelfs. Uh, ja, dus ik denk dat Nederland wel enige inbreng kan hebben... waardoor ze naar ons zouden willen luisteren. Ja, en uh, meneer Van Dam, met die ervaring die u heeft, wat, wat, wat denkt u? Drie kleine landen hebben inderdaad net zoveel in de melk te brokkelen als de Amerikanen in zo'n zo missie in Libië? Nou, die kun je niet vergelijken. Ja, ik, ik denk dat het hun vooral ook gaat om na de na de, zeg maar, de ontknoping. Ik denk dat de Libiërs de opstandelingen ieder contact naar buiten toe heel goed kunnen gebruiken. Of dat nu, want u moet niet alleen denken aan Nederland of aan België of Luxemburg... maar ook aan de stem die deze landen weer hebben binnen de Europese Unie. Dus het is ook een bereik naar de Europese Unie... dat bepaalde landen, zoals Nederland blijkbaar goede afluisterapparatuur heeft... Ja, dat, ik denk niet dat wij dat zo makkelijk zullen gaan leveren. Daar zijn ze natuurlijk in geïnteresseerd. Maar ik denk dat de, de, de missie vooral geïnteresseerd is in politiek. In de politieke kom, toekomst. Ja, en dan wordt er een rapport geschreven. Is zo'n rapport, wordt dat openbaar gemaakt? Nou, in principe niet. Nee, dat is dus voor intern gebruik op het ministerie van Buitenlandse Zaken? Ja, en, en dat gaat ongetwijfeld naar de premier. En dat gaat, waarschijnlijk wordt dat besproken. Of tenminste, de opkomst, uitkomsten daarvan... Binnen het kader van de Europe Europese Unie. Ja. Nou Lex, ga jij mee met de missie? Of uh, op afstand natuurlijk, want je mag niet bij die gesprekken zitten. Maar uh, wil je volgen die missie? Of vind je journalistiek ja. niet interessant genoeg voor het journaal? Ik vind, nee, ik vind om, om met zo'n missie mee te gaan... waarvan je voorhand weet dat je er inderdaad niet bij kan zitten... niet, niet de, de, de investering, zal ik maar zeggen, waard. Ja. Wij, wacht, wij wachten echt tot het bewind van Gaddafi gaat bewegen, gaat, uh, gaat wankelen... En dan zal de NOS daar zeker weer aanwezig zijn. Goed, Lex verslag verslaggever NOS Journaal. Fijn dat je in het oog even je verhaal vertelde. En Koos van Dam, oud-diplomaat, eveneens zeer bedankt. Blue skies, at me Nothing but blue skies. Do I see Bluebirds singing a song? Nothing but bluebirds birds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the taste But blue. Rod Stewart, Blue Skies. Er is toch geen man die zo hoog kan komen in de popmuziek? Op één man na, en dat was zijn voorbeeld, Sam Cooke. Voorbeeld voor Rod Stewart. En zo is hij erin geslaagd om zo hoog te komen. Gaan we naar vechtsporten. Vechtsporten in Aziatische landen. Daar gaan we het over hebben. Want vechtsporten zijn ook onlosmakelijk verbonden... met de Aziatische cultuur en het hele Aziatische leven. In de Filipijnen zijn ze dol op boksen. En hun boksheld... Manny Pacquiao, die zal tijdens de Nederlandse nacht, vannacht om vier uur, en dat is Amerikaanse tijd, tien uur, in Las Vegas, trachten zijn wereldtitel te prolongeren. En voor de Filipijnen en voor de Filipinos is hij de beste bokser van de wereld. Heel, heel de Filipijnen zitten vannacht, dat is morgenochtend dus, in de ochtend voor het scherm. Ik praat over hem en over de Filipijnen met uh, Evert de Boer. Goedenavond. Fijn dat je er bent, Evert. En dan ga ik nog naar een andere vechtsport, in een ander Aziatisch land, manga. Dat is eigenlijk een spel. Een, een spel, een vechtsport... die veel voorkomt in, het, in Japanse strips... en animatiefilms, de manga. En in Nederland zijn er veel manga-liefhebbers. Daar ga ik over praten met Dennis Rijbroek... uitgever van het Nederlands manga-tijdschrift... van een Nederlands manga-tijdschrift... en Mike Kok, manga-tekenaar. Een hele weekend is er een manga-festival in Almelo. Ook jullie goedenavond... Goedenavond. Ja, goedenavond. Fijn vanuit Almelo jullie. En eerst ga ik even naar de Filipijnen. We verbinden het aan elkaar, de Filipijnen en Japan. Het duimendraaien is begonnen. Vannacht is het uh, titelgevecht om vier uur Nederlandse tijd. Uh, ligt het hele land stil inderdaad... Uh... Even te boeren, ja, ja, dat klopt. Ja? Het is, uh, het is uh, zoals Nederland zou spelen voor het Wereldkampioenschap. Uh, zo is de, de, het gevecht van uh, Manny Pacquiao voor de Filipijnen. Alles, het lands, land ligt volledig plat. Het um, morgens om tien uur. Ja. Um, het, land, het land is helemaal boksgek. Um, en ja, dat is eigenlijk al jaren zo. Van, van, uh, ik, ben, ik was er in 2008 en toen was er ook een, een match van hem, een, vecht, een gevecht van hem in, ook in Las Vegas. En uh, nou, dan draait helemaal niks meer. En zelfs, de, zelfs de, in het zuiden is een, is, een, is een rebellenleger van de moslims is, uh, is actief. En zelfs uh, de gevechten stoppen. het uh, leger trekt zich terug, uh, de rebellen trekken zich terug. En ze juichen gezamenlijk voor de, voor de overwinning van Pacquiao. Ja. Is de boksport de nationale sport vergelijkbaar met de voetbalsport in Nederland? Niet helemaal. De nationale sport is basketbal. Uh, dat is ook een wat toegankelijker spel. Maar het boksport tweede, tweede. Uh, is een hele goede tweede. Uh, het is een heel populaire sport. Maar de, de, het aantal, aantal boksers is, is niet heel erg groot. In tegenstelling met basketbal. Dat, dat, is, dat is Overal op straat wordt dat gespeeld. Nou, ben jij heel veel in de Filipijnen geweest. In de jaren ja. 70, volgens mij in 1974... heb jij een van de meest heroïsche gevechten... in de internationale boksgeschiedenis meegemaakt in Manila. Ja, jij was de, in die hal. De trailer, nou ik, de trailer, ik was in... Ik was in, in, in Manila, maar niet in de haal. De trillen of Manila uh, tussen um, um, Mohammed Ali oh, ja. en, en uh, George uh, Foreman. Nou, ah, nee Foreman nee Foreman George Foreman en Joe Frazier was een jaar eerder. Ja. Dat was in, in, in, uh, in Congo. Dus en jij toen, hebt die gekte meegemaakt ja, in Manila. Toen al. Hè, van toen, toen uh, had het, waren het er eigenlijk. Want er zijn wel veel kampioenen geweest in de Filipijnen. Op dat moment was er geen heel bekende Filipijnse uh, bokser. Maar ook toen lag het land volledig stil. En ik kon me dat gewoon niet voorstellen, dat alles stopte. Er was geen verkeer in, uh, op straat, de, de, de, de overheidsgebouwen uh, lagen stil. Alles, alles lag stil, zelfs bij die gevechten. Ja, nou ben jij Evert, een echte kenner van de Filipijnen. Dus jij kan ook duiden waar die enorme populariteit van de boksport vandaan komt in het land. Ja, dat is, uh, het is geïntroduceerd uh, door, de, door, de, door de Amerikanen in het uh, begin van de, van de 20e eeuw. En de eerste uh, wereldkampioen die ze gehad hebben was in 1923. Dus uh, het is een sport die... die uh, vechtsporten in de Filipijnen zijn sowieso al, al, al, al bekend. Het uh, is en populair. En omdat er vaak uh, met boksen... omdat natuurlijk van basketbal zijn ze ook heel goed in... maar daar zijn ze te klein voor om internationaal wat te betekenen. Maar boksen, ze hebben altijd ik geloof dat iets van, van in, de, in de, van de af de eerste in 1923 zijn er iets van 30 uh, Filipijnse bokskampioenen geweest en dat heeft de sport enorm populair gemaakt ja um, nou uh, Manny Pacquiao dat is de man waar het allemaal om gaat een uh, uh, weltergewichten ja uh, ja, wel te gewicht. Dus, ja, dus met... dat is rond de 65 kilo, een beetje? Ja. ja. Klopt, ja. Uh, Vannacht gaat hij uh, dus uh, boksen. Laten we even naar een fragment luisteren. Hij kwam drie dagen geleden, dus aan in Las Vegas. Want vannacht is daar dat titelgevecht. 10 ja. uur Amerikaanse tijd. Uh, we gaan even luisteren naar een fragment toen hij aankwam. Ik don't geen prediction, maar het uh, be een goede fight Er is veel actie in de ring. En ik weet, we weten, Morley is throwing een aantal branches ik ben er klaar voor dat ik ben er zeker dat we can give a good fight ja, een goede strijd kunnen geven. Ja, echte ster die aankomt, hè? Ja. Yep. Manny Pacquiao is het helemaal een ster in de Filipijnen. het is de meest de meest populaire persoon in de Filipijnen, bij verre op het ogenblik. Van zijn bekende acteurs en basketbalspelers. Uh, maar hij is veel en veel uh, bekender. Dat komt niet alleen omdat de boksport populair is. Maar het komt ook omdat het een hele, hele bescheiden en minzame uh, man is. Ja. Uh, hij heeft een hele arme achtergrond. Hij is opgegroeid in een Krottenwijk in het zuiden van de Filipijnen. Uh, hij is op zijn tiende van school gegaan. Om zijn, zijn moeder had zes kinderen en zijn vader was weggelopen. Uh, om zijn moeder te helpen om uh, eten uh, op tafel te krijgen voor zijn, voor zijn broers en zussen. Hij is op zijn tiende is die gestopt met school. Op zijn vijftiende is hij naar Manila gegaan. Toen is die, uh, poos heeft hij op straat geleefd. En toen uh, is hij gaan boksen... En toen bleek dat hij talent had. En op zijn achttiende was het al een bekende bokser in de Filipijnen. Wat een mooi straat, straatjongensverhaal. Het, het was heel grappig. want het, was, het is een klein manneke. Hij was heel licht. Hij was nog geen 40 kilo in die tijd. En het was eigenlijk te licht. Dus wat hij dan deed, dan verstopte hij die uh, gewichten in zijn sokken. Uh, zodat hij zwaar genoeg was om te kunnen boksen. Maar oh. hij was eigenlijk ook nog een beetje te jong, want hij, hij was al op zijn 16 en 17 was hij heel actief en dan mocht pas vanaf zijn 18e. Een mooi verhaal. Zullen we eens even kijken naar de betekenis van boksen in die, in die andere uh, Oost-Aziatische bezigheid, ja. namelijk de manga-strips. Dennis Rijbroek, jij bent dus uitgever van Anyway, hè? Ja, dat klopt. Ja, van ne dat Nederlandse tijdschrift. Uh, straks gaan we het meer over manga hebben, maar eerst nog, komen vechtsporters zoals boksen ook veel voor in die strips? Sporten komen sowieso vaak voor in manga. Ja. Maar boksen komt er ook wel degelijk voor inderdaad. Ja, zijn er speciale boxstrips, Japanse boxstrips, te bekend? Ja, dat zijn, is onder andere Ashtana Joe. Dat is uh, een serie uit de jaren zestig al. Maar die is zo bekend geworden dat die zelfs in andere series uh, gerefereerd wordt. Ja, En Mike Kok die naast jou zit, ook in Almelo tijdens jullie festival. Mike, uh, ik heb begrepen dat jij wel eens een strip hebt gemaakt over kickboksen. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat was vorig jaar. Moeilijk en, om te tekenen? Uh, uh, nou, daar moet je wel wat, uh, wat onderzoek voor doen. Uh, ik ben ook naar een, uh, een bokschool geweest en ik heb daar een uh, training bij gewoond. En uh, natuurlijk op, uh, op internet heel veel uh, filmpjes gekeken en uh, foto's opgezocht. Ja, dus, uh, en uh, betekent dat dan ook, uh, want manga strips zijn redelijk gewelddadig, zeg ik het juist... Nou ja, dat zeg je niet helemaal juist. Dat uh, imago hebben ze wel een tijdje uh, gekregen een, een tijd geleden. Maar uh, ja, het is net als met, uh, met normale films en, en boeken hier: je hebt uh, actie, uh, actiefilms, actiemanga. En je hebt uh, gewoon romantische manga, wat ook heel populair is. Ja, uh, Dennis, uh, jij zit ook in, in Almelo naast uh, Mike. Uh, uh, Man Mani Pacquiao is dus razend populair in de Filipijnen. Maar ik begreep dat tekenaars van manga... Ik maak die populariteit maar eventjes, die vergelijking. Tekena tekenaars van manga in Japan ook een popsterrenstatus kunnen hebben, klopt dat? Ja, er zijn een aantal uh, tekenaars en tekenaressen die wel degelijk uh, door heel Japan uh, bekend zijn. Ja? Die maken dus ook verschillende soorten uh, series. Uh, de, zowel de romantische series als de actieseries. Maar de, alles wat deze tekenaars maakt, ja, dat verandert zo'n een beetje in goud. Maar zeggen. Dat wordt uh, landelijk uh, gro uh, grootschalig gekocht. En ook in het buitenland zijn ze succesvol. Leg eens aan de luisteraar uit op deze late zomeravond... aan welke uh, eigenschappen een echte manga-strip, een manga-film, moet voldoen. Waar kunnen we het aan herkennen? Maar wat... Uh... Zelf aan het herkennen is dat het moet gemaakt worden door Japanners. Dat is of het algemeen erkend uiteraard. Maar daarnaast hebben ze meestal een filmisch effect. Dus het is meer een beeldend verhaal dan wat wij in de westerse strips tegenkomen. Die zijn meer een verhalend, met ook veel tekstballonnetjes en dergelijke. Terwijl manga juist meer het, het, het, het verhaal wil vertellen door het beeld te laten zien. Dus je krijgt ook regelmatig gewoon pagina's waar gewoon geen tekst in voorkomt. Maar ze vertellen het verhaal door, door ze te laten zien. Net ja, Zoals je dan in een film zou hebben. Ik ga even naar even de Boer, Filipijnen-kenner, filipijnen deskundige. Heb jij wel eens manga-strips gelezen? Oh, nee, je <laughs> niet gelezen, bekeken dus. Want je <gülpens> leest niet <gülpens> weinig tekst. N N N N N N nauwelijks, nauwelijks. Voor jou is het nieuw. Ik ben, ben er niet zo bekend mee. Ik ja. hoe, hoe, hoe, Mike, hoe, jij tekent al uh, enige tijd manga-strips. Uh, wat, ja, uh... wat maakt dat genre voor jou zo speciaal? Nou, wat, voor mij, uh, wat mij heel erg aansprak... Ik was natuurlijk uh, gewend aan uh, Europese avonturenstrips... en uh, een beetje... Uh, uh, Amerikaanse comics. En toen ik uh, manga begon te lezen... Ja, toen ging gewoon een, een hele wereld van uh, ja, mogelijkheden open. Er, er, wordt daar, er zit daar zoveel fantasie in. Ja, de, er zaten, ik kwam gewoon dingen tegen... die ik in Amerikaanse en Europese strips niet tegenkwam. En, geef eens een voorbeeld. Ja, dat helemaal fantastisch. Ja, geef eens een voorbeeld van een, een, een striptekening... die jouw fantasie prikkelde. Um, nou, ik ben zelf heel erg dol op uh, science fiction. Ja. En dat kwam ik gewoon uh, bijna niet tegen in, uh, in Europese en uh, Amerikaanse strips. En uh, in Japan zijn zo enorm veel uh, uh, science fiction verhalen ge getekend en ge geschreven. Ja, dat was voor mij gewoon uh, ja, fantastisch. Ja. Dennis, wat betekent de manga strip voor de gemiddelde Japanner? Een stripboek, in wat voor oplagen uh, wordt het gedrukt? In, in een zeer grote oplage. De strips, de manga, is een uh, significant onderdeel van de, van de Japanse cultuur. En daarom ook, als je al het, boek, uh, al het drukwerk zou bekijken van de Japanse maatschappij... dan is het een, een, een zeer groot deel, echt, echt enkele tientallen procenten... is dus puur en alleen het manga. Dus uh, je strips kom je tegen in alle boekhandels daar... En dan, uh, veel meer dan dat wij hier uh, bekend zijn. Uh, wij hebben hier in Nederland slechts enkele stripwinkels. Ja. En in Japan kom je dan alle boekhandels tegen. En daar staan ze gewoon per duizenden bij elkaar. Ja, dan eventjes naar de reputatie die de manga op het uh, ja, merendeel van de mensen heeft. De reputatie is gewelddadig en veel harde seks. Keiharde seks. Ja, dat is een uh, stigma wat we ooit gekregen hebben. dat ja. totaal, nee, totaal niet waar is. Nee, is echt niet totaal niet waar is. echt niet waar. Je hebt nog nooit Echt? harde seks en, en hard geweld gezien in strips? En je hebt nog nooit een pornofilm gezien? Ik wel. Laat ik wat <laughs> ik... maar toegeven. Maar niet Echt? uitgekeken, zeg ik er dan meteen bij, zo kort voor twaalf. Goed, hè? <laughs> en manga is, is meer een, een, een medium. Het is niet een bepaald genre... Uh, manga is gewoon een stripboek waar, waar alle facetten van het leven uh, voorkomen. Dus je hebt en de actieverhalen en je hebt de avonturenverhalen. Je hebt science fiction, je hebt geschiedenis, je hebt lesmateriaal, je hebt romantiek, je hebt comedy. En ja, ook is er een klein percentage wat gaat over seks en uh, waar uh, gewelddadige... Uh, elementen in zitten. Maar ja, dat is maar een heel klein percentage. En helaas voor ons is enkele jaren geleden... zo'n tiental jaar geleden... is juist dat aspect in de Nederlandse... maatschappij terechtgekomen. En daar is waar het stigma... vandaan komt. Ja, en dat is maar een deel... van de werkelijkheid. En dat er uh, ook... prachtige erotische manga-strips zijn. Nou, dat, uh, dat... geloof ik zeker. Ik ga nog eventjes... als jullie het goed vinden, tot slot... even terug van uh, Japan... naar de Filipijnen... Uh, die had die, die, die, jouw verhaal... Evert, je zit hier nog in de oogstudio... over die Manny, Manny, Makiau. Makiau, ja. Uh, die, die straatjongen die zo'n enorm... idool geworden is... Uh, wat zou zijn carrière verder kunnen gaan opleveren? Zou die ook buiten de sport populair kunnen worden? Ja, hij is, uh, hij is in, vorig jaar mei is hij gekozen in het Huis van Afgevaardigden. Dat is per, is... Uh, per district. Uh. Uh, dus uh, in het district waar hij woont in het zuiden... is hij met 80% van de stemmen gekozen. En ook als, uh, als, als parlementariër doet hij het heel goed. Uh. Hij, heeft, hij heeft net een toezegging van de president gehad... om 5, voor 5 miljoen dollar om een ziekenhuis te bouwen... voor de mensen in, uh, in zijn provincie. Nou, Even te boer, we zijn, we zijn in een reuze stappen van Japan naar de Filipijnen en terug gegaan. Uh, fijn dat je hier was en ik dank ook Dennis Rijbroek, uh, ik dank jou dus, Evert, en, Dennis Rijbroek en Mike Kok vanuit Almelo. Het is vijf voor twaalf. Ja, dan is het uh, vijf voor twaalf uh, en dan ga ik het hebben over Indonesië. Want in Indonesië overleed Sai Bin Sakam, de laatste overlevende van het bloedbad in het dorp Rawagede. In 1947 schoten Nederlandse militairen bijna alle mannelijke inwoners van dat dorp dood. Over deze oorlogsmisdaad lopen tot vandaag nog rechtszaken tegen de Nederlandse overheid. En Jeffrey Pondaag is van het comité Nederlandse Ereschulden. Goedenavond Jeffrey Pondaag. Goedenavond meneer Gienbergen. Goedenavond. Saïd Bin Sakam, u heeft hem vaak ontmoet. Wat was het voor man? Hij is niet uh, kwaad te krijgen die man. Hij is altijd vrolijk. Er zit helemaal geen kwaad aan hem. Uh, hij begrijpt. Tot de dag voor zijn uh, overlijden uiteraard uh, begrijpt hij niet uh, waarom Nederland zo uh, tegenover hem is. Ja, hij was dus nog in 2010 in Nederland. Even een paar persoonlijke vragen. Hoe oud is hij geworden? Hij is 88 jaar geworden, afgelopen april. Afgelopen april. Is hij altijd blijven wonen in het dorp Rawakadé? Ja, hij is altijd blijven wonen in het dorp Rawakadé, ja. ja. U ja. heeft hem daar vaak opgezocht. Hoe vaak bent u daar de afgelopen jaren geweest? Onder andere bij Saïd Bin Saakam. Nou, de laatste keer was ik in januari om zeg maar, uh, uh, de donaties die we ontvangen hebben aan hem over te dragen. Ook financiële donaties. Er is dus een, een steuncomité vanuit uw Comité Nationale Erenschulden gevormd. Ja, we krijgen dus donaties binnen en, ja. en, en, en die hebben we dus verdeeld eigenlijk ja. uh, afgelopen uh, januari. Is nou met de dood van Saïd bin Saakam op hoge leeftijd uh, ook die hele klacht... Die gaande is tegen het Nederlandse leger en tegen de Nederlandse overheid ten einde of gaat het hele proces door? Nee, het is niet ten einde. Het is eigenlijk de bedoeling dat het naar het Nederlands weer zou komen omdat die. Uh... Dus hij zou hierheen komen, binnenkort ja, nog deze en... lente, zei u? Ja. ja. 20 juni is, is de zaak uh, ja. in Den Haag. Ja. Voor het pleidooi. En die gaat wel door, die zaak? En zijn er dan mensen die de getuigenis van Saïd Bin Saakam ook zullen verwoorden? Zijn er anderen die dat kunnen? Nou, sowieso uh, doen wij dat. En wij proberen natuurlijk uh, een aantal redenen uh, naar Nederland te krijgen. Nou, dank u wel dat u zo kort tegen middernacht nog eventjes kort heeft kunnen stilstaan... en kort kunnen gedenken Saïd Bin Saakam, de laatste overlevende van het dorp Rawakadé. Dank u wel, Jeffrey Pondaag. Heel graag gedaan. Ja, en dit was het oog in deze warme zomernacht. Morgen zit hier John Jansen van Gala. En een laatste glas im Steen.